...is vind ik dat het net lijkt alsof het voorstel van D66 in conflict is... ...met hetgeen wat de gemeente Zandvoort op zijn verantwoordelijkheidsgebied van mening is te doen. En dat is helemaal niet het geval. Ik denk dat we ons moeten realiseren dat de schaal van dit evenement... ...de Deen gaf dat volgens mij heel goed weer, heel groot is. Veel groter is dan onze gemeente en misschien zelfs groter dan onze provincie. En dat betekent dat je iedereen, iedereen op, zijn, op zijn schaalniveau... De ruimte moet gunnen om bezig te zijn. En dat betekent dat de gemeente dat doet in samenwerking met andere gemeenten waar het hun schaal betreft, maar dat je ook moet denken, gegeven de grootte van dit evenement, aan de schaal die uh, misschien wel nog groter dan provinciaal is. Nou, en op het moment dat dat inderdaad de juiste situatie is, dan vind ik dan moet je ook gewoon de sterkte zoeken waar die ligt in elke van die schalen. En dan begrijp ik ook niet... Dat, er, dat, dat je een bezwaar tegen zou hebben... op het moment dat je uitgaande van deze visie... Ja, daar kun je natuurlijk over wat mening verschillen. Maar dan hoor ik wel graag wat daar dan de inhoudelijke waardering voor is om tot die conclusie te komen. Maar op het moment dat je eruit gaat van die visie, laat iedereen doen op datgene, op de schaal waarin hij het sterkst in is. Nou, dan is dit geen conflictmodel wat hier met deze motie wordt gepresenteerd. Maar is dat denk ik een dankbare aanvulling om iedereen in zijn eigen kracht hier aan te laten werken. Zodanig dat het een, het grootste kans op succes heeft. Alsjeblieft profiteren van de kennis die er bij elk van die deelnemers uh, aanwezig is. En laten we ons niet blind staren op, op zaken die, wat mij betreft, helemaal niet aan de orde zijn. Ik zie helemaal geen conflict. Dank u wel, meneer Bouwberg-Wilson. Mevrouw Geurenson, ik heb u gezien, meneer Algebarri. Dank u, voorzitter. Eigenlijk is uh, uh, gaf de heer Bouwberg-Wilson ons al, al aan, maar we hebben het eerder vanavond, we hebben het onder andere ook al gehad. ...over de bereikbaarheid van Zuid-Kennemerland. Um, daarbij hebben we ook uh, uh, geconstateerd dat we jaren met elkaar uh, aan tafel zitten... ...als het gaat om een mobiliteitsvisie. En dat we feitelijk nu moeten oproepen uh, de andere partijen... ...om gezamenlijk tot een, een, een breder en een integraal uh, stuk te komen en een stappenplan. Um, dat betekent ook dat het vermogen... Uh, om het hier binnen de regio op te lossen... toch beperkt lijkt te zijn. De wil is er wel en we hebben de partijen aan tafel. Maar gelet op de omvang van dit evenement... hebben we waarschijnlijk meer nodig. Als je gaat kijken richting ook waar de verkeersstromen vandaan zullen komen... zal het niet alleen uit de regio zijn, maar is het ook nationaal. We zullen ook uh, vanuit Schiphol... Uh, via de trein vanuit heel Nederland... dat betekent ook dat, uh, uh, het wordt net al gezegd door de door OPZ... het zal onze provinciegrenzen gaan overstijgen. Dus daarbij hebben we in ieder geval de provincie nodig. En volgens mij heb ik het zo ook zo gelezen, wordt de provincie daarbij ook betrokken en ook zij opgeroepen om haar deel daarin te leveren. Maar als we ook gaan kijken naar een recente discussie in de Tweede Kamer... waarbij er ook een amendement is aangenomen om in ieder geval de kosten... zeg maar, te gaan verhalen uh, voor uh, de, die ProRail moet gaan maken... en die door te be belasten aan een uh, Formule 1-organisatie... in casu de bezoekers, in casu de gemeenten in deze regio... is het ook zaak om onze activiteiten en onze speerpunten daar ook te gaan verleggen... en te kijken wat we daar kunnen gaan betekenen. Om ook namelijk... Het, het, het, het, de win-win situatie. Niet alleen voor Zandvoort, maar voor deze regio. Ook daar onder de aandacht te brengen. En um, wat dat betreft... Um, is het goed waar de wethouder mee bezig is. En ik begrijp ook dat ze zegt... ik zet met de partijen aan tafel. Maar dit gaat verder dan onze buurgemeente. Gemeente. Dit gaat verder dan deze regio. Dus... Um, ik weet niet, binnen mijn fractie, we hebben het niet echt goed kunnen overleggen. dus mogelijk dat we daar verdeeld zijn. Maar vanuit mijn standpunt zeg ik van dat we in ieder geval deze stap een kans moeten gunnen. Omdat we dat waarschijnlijk uh, als gemeente zelf uh, daar te klein voor zijn om dat te kunnen. Dank u wel, mevrouw Geurenson. Ik ga even naar meneer Elgebali en heb de vinger van meneer Trommel ook gezien. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoorde net uh, van mijn bijna buurvrouw van GBZ... Uh, een paar verwijten dat vind ik jammer ik, ik probeer juist het, het dilemma wat wat ik heb uit te leggen en jammer dat het dan niet goed overkomt um, dat gezegd hebbende uh, ik vond de suggestie die die zij deed over een lobbyist uh, daarentegen wel weer een goede omdat ik denk dat dat meer ook in de lijn is van wat we allemaal allemaal zoeken en willen ik ben ook niet zozeer tegen deze motie alleen ik denk dat het wel goed is om om onszelf goed uh, te beseffen in heel fout nederlands misschien wel um, wat, wat, ...wat het uit kan maken. En ik snap daarom ook wat ik al zei... Nee, ...ik snap ook wel wat de wethouder bedoelt. Um, maar wat was het op? Er zit nog één vraag bij mij... ...een prangende vraag... Um, ...en die werd eigenlijk ook al gesteld door, door mijn buurman... ...maar ik heb daar nog niet een concreet antwoord op gehoord. Um, hoe, hoe ziet uh, de indiener van deze motie... ...het feit dat de provincie en het Rijk... ...de provincie is natuurlijk nu al iets bijgedraaid gelukkig... ...maar het Rijk zeker... Uh, ...nee heeft gezegd, echt van nog nee heeft gezegd... ...tegen de familie en alles wat daarmee te maken heeft... Uh, we roepen hen nu wel op, we roepen nu wel op uh, in zekere zin, om uh, vanuit de, die kant iets te doen. En is het, is het reëel te denken dat zij dat ook zullen doen? Meneer Huizen. Dat is uh, inhoudelijk aan de Tweede Kamer daar wat van te vinden, of het Rijk om daar wat van te vinden. Want als ik dat wist, dan... Nou, dan hadden we misschien wel een heel ander Nederland gehad, maar dat is misschien meer een ander, vanuit een ander oogpunt. Um, ook grappig dat u zegt, van, nou, fijn dat de, de provincie bijgedragen is. Dat is toch wel weer vervelend in de conflicterende houding die u misschien heeft vanuit GroenLinks. Um, ik, weet het niet, ik weet niet hoe het Rijk daarnaar gaat kijken. Ik weet wel dat ik uh, eerder op, of vrij snel op de hoogte was van het feit dat het geld er niet was... Uh, dat geeft in ieder geval aan dat een lobbyist wel, of een, een lobbyist vind ik altijd wel een heel vervelend woord. Daarom vind ik kwartier maar commissaris of regisseur leuker, omdat het, het, heeft ook een, het heeft ook wat meer feeling, zeg maar. En dan, anders wordt het in de negativiteit getrokken. Um, ik denk dat we alle media-uitingen wel gehoord hebben over de Formule 1 van de Tweede Kamer, van de premier en alles wat daarbij hoort. En ik, de enige wat ik hoorde, met name ook, was het, het faciliteren van het evenement. En ik ga ervan uit dat ze dan ook alles zullen doen om dat te doen op het moment dat wij dat vragen. Maar dat is mijn aanname. Meneer Drommel heb ik nog niet gehoord. De andere heb ik bijna allemaal wel gehoord. En ik wil afronden. Dank u, vriendelijk. Ik begrijp u mij als laatste het woord geeft dan. Dat heb ik nog niet gezegd. <laughs> Gaat u um, van. Ik wil in ieder geval het beeld van vermeende verdeeldheid in de fractie wat uh, ontzenuwen, om maar zo te zeggen. Ik wil wat toevoegen. Um, terecht worden hier een heleboel problemen gegeven. en Die worden er samengevat in de overwegingen door D66. ...maar ook die overwegingen die erin staan... ...die worden niet opgelost, opgelost met de Leation Officer. Als je dan kijkt naar de bezoekersstromer bij voorkeur per OV, bij het tweede punt... ...dat gaat met combi-tickets allemaal door het initiatief van het circuit zelf. Bezoekersstromen die niet mogen leiden tot verkeersinvaart, verkeersinfarct... ...gaat ook door combi-tickets, wat ook weer door het circuit zelf al lang geïnitieerd is. Een bijzondere samenwerking nodig is tussen alle betrokken partijen... ...OV, extra vervoer... ...al die zaken allemaal al ingevuld door het circuit zelf. De voorbereidingsperiode dusdanig kort is, dat is natuurlijk zo is duidelijk wat u zegt. Het is goede banen Leiden voor deze piek in bezoekers. Ook dat is door het circuit zelf al geïnitieerd en wordt verdeeld over drie... ...zelfs is al gedacht over vier dagen. En dat wordt ook al afgestemd over drie jaar. Het aanstellen van een commissaris-regisseur, nou, die is overzor, ...is natuurlijk iets wat, we mogen het wel geen lobbyist noemen, maar... Het is natuurlijk gewoon een lobbyist die tussen die diverse eh, processen, diverse schaalgrotes gaat acteren... ...en dan gewoon ontzettend veel geld kost. Plus, hij heeft geen mandaat. Het circuit heeft een regeling voor het verkoop van die tickets. Zoekt ook contacten met combi-tickets en zoekt dadelijk juist ook die regelingen... ...om al die terechte problemen die u signaleert, juist te voorkomen. Dus ik denk dat datgene wat u nogmaals stress signaleert... Opgepakt wordt in die contacten. En die liaison officer zou in dit verband, naar mijn gevoel, zoals ik het nu zie en zoals ik het ook gehoord heb van de portefeuilleautor. alleen maar ja, uh, lastiger zijn. In de weg lopen. Desalniettemin de is een assistant to the manager, om het zo te zeggen, natuurlijk hartelijk welkom, vermoed ik. maar dat betekent extra handen aan het stuur. Uh, dat is een verkeerde opmerking. Uh, extra handen aan de trappers, voet uh, aan de trappers wellicht. Hier wou ik erbij laten, ik denk dat dit duidelijk is. Dank u. Dank u wel, meneer Drommel. U uh, mag alleen iets zeggen wat nog niet is gezegd. Want iedereen is zich nu een beetje ook in andere woorden creatief aan het herhalen. En gelijk op het tijdstip ben ik daar inmiddels wel klaar mee. Meneer Hemsen, wat is nog niet gezegd? Ik ben streng. Um, als u het zo zegt, dan wens ik ook geen uiting meer te doen. Dank u wel. Dan is dat zo. Ja. Uh, dat mag. Ik heb niet gezegd dat er geen tweede termijn nog komt meneer Hermse. Dat is uw conclusie namelijk. Uh, Wethouder vrij. Kort en bondig graag. Ik uh, verzoek u om een hele korte schorsing. Ik schors uh, voor vijf minuten maximaal. Mogelijk korter.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 Ja, dank u wel voorzitter. Ik uh, heb getracht uh, het een compacte schorsing uh, te uh, laten zijn ook. En uh, gaande de discussie die u net had ook, uh, en, en zeker ook wel door het gebruik van het woord lobbyist, uh, ben ik toch wat anders tegen die motie aan gaan kijken. En... Uh, als ik eh, de motie zo mag uitvoeren dat u zegt eh, dat het college aan de gang mag met een lobbyist die eh, het succes van de Formule 1 vergroot voor de gemeente Zandvoort, dan ben ik daarmee akkoord. Um, dus dan kan ik daarmee leven. En dat, um, de, de tekst lijkt hier um, op wat anders uh, te duiden. Maar als u zegt nou, uh, u moet het zien als een lobbyist die voor Zandvoort de boer op gaat om uh, nou ja, onder andere de financiële uh, belangen te behartigen um, voor Zandvoort in deze grote discussie, dan kan ik daarmee leven. Sterker nog, dan kan ik dat omarmen. Dank Voorzitter. u wel, vrij. meneer Hermsen. Als ik een suggestie mag doen dan, want ik ben de moeilijkste niet. Zo. Een commissaris... Ja, ik hoor dan al lachen, maar dat is echt zo. Een commissaris... Althans, dat vind ik. En mijn, <lacht> en mijn vriendin ook. Alhoewel, die is wat lastig. Zou ik morgen vragen aan haar, krijg je een heel eerlijk antwoord. Um, meneer Kramer. Ik stel voor... Meneer Hermsen, ik ja. wil dit wel bevestigen, hoor. Ja, dat is... <lacht> Een commissaris, een regisseur of kwartierma, kwartiermaker mobiliteit aan te stellen die de Zandvoortse belangen behartigt en dit zo snel mogelijk met de formule 1 snelheid op ons afkomen om op te lossen. Kan, kan u daarmee akkoord gaan? Dat is, net, dat is dan de hele zin die ik voorleg. Om in, in korte termijn in contact te treden met de provincie Noord-Holland en het Rijk om hen te vragen. Ja Om de Zandvoortse belangen te behartigen. Dat is toch niks mis mee? moet u nog een keer langzaam Als u zegt dat uh, wij, het college, de gemeente Zandvoort, uh, een lobbyist kan aanstellen, uh, dan kan ik daarmee leven. Dan vind ik het een, een heel goed idee. Meneer Rimsen. Ja, dan schieten we eigenlijk het belang. Ja, ik, ik zit even een overweging te nemen en kijk ik ook even de, de, de rechterkant de voorkant even aan. In principe, in ieder geval, is hij er dan al. En dat is namelijk een ambtenaar van de gemeente Zandvoort. Althans, dat moet ik dan een stukje opnemen zeg maar, die u dan heeft geschreven, zeg maar, richting in de raad. Um, dat zou me dan tekortschieten, zeg maar. Ik wil er wel eentje hebben die dan op landelijke voet zeg maar, dat, uh, dat organiseert. En dat, is, dat heeft gewoon te maken met de grootte van het evenement... en niet zozeer de, de invulling. Dus als u mij dan kan beloven dat het dan niet een bestaande ambtenaar is... die op dit moment een dienst is van uh, gemeente Haam-Sles-Zandvoort... Uh, maar eentje die echt uh, landelijke invloed uh, dan wel in de regio uh, belangen behartigt... dan kan ik daar wel mee akkoord gaan. Ik... ik um, kijk, een ambtenaar heeft uiteraard een andere rol dan een lobbyist. Um, en u zoekt eigenlijk een... een... Een zwaar gewicht die ook de, de weg in het Haagse kent, als ik het even vrij uh, mag vertalen. Um, dat neem ik mee. Um, waarbij um, ik ook wel het ver vind om te zeggen dat daar dus mogelijk ook wel een prijskaartje aan gaat hangen. En dat is wel... Um, nou ja, dat, dat is wel... Um, dat, dat kan mogelijk hand in hand gaan. Maar als u zegt, wethouder, wilt u kijken of u een zwaargewicht uh, kunt vinden, een lobbyist die zich inzet uh, namens Zandvoort, dan, uh, dan ga ik dat zeker doen. Ik heb u een beetje van gedachten laten wisselen, meneer Mettes. Ja, voorzitter, want ik vind het wel een heel bijzondere avond worden op deze manier. Als we dit onderwerp uh, nu proberen te begrijpen en uh, de standpunten die hier ook naar voren komen. Uh, wat hier nou in eerste instantie staat, en daar hebben we vrij lang over gedaan om daarover te praten... dat is om in contact te treden, uh, niet meer en niet minder staat het hier, het college op te roepen... met de provincie Noord-Holland en het Rijk om hen te vragen, de provincie, commissaris aan te stellen... en de provincie en het Rijk te laten onderzoeken, ik, lees hem, ik heb hem zo geïnterpreteerd de hele avond... En op welke wijze deze regisseur zijn taken het beste kan doen. En dan denk ik, dan gaan we nu, maken we, de, maken we een stap. En nu gaan we vanuit Sandvoort iemand zoeken, een zwaar gewicht. We weten niet welke takenbevoegdheden die heeft, hoe de verantwoording ligt. Uh, aansturing, u komt die ook met de bekostiging aanzetten. Nou, daar kan ik als CDA echt niet meer mee uit de voeten. Ik vind het een rommeltje. Ik vind het nu een rommeltje worden. Meneer Metters, euh, mijn beeld is euh, dat tijdens de discussie het accent wat nader is geduid, waardoor er andere woorden zijn gevonden. En daar heeft de portefeuillehouder op geanticipeerd om te zeggen, is dit de crux achter de motie? Want we, hebben elkaar, we zaten hier niet om op elkaar op woorden aan te, aan te vangen, maar daar ging het uiteindelijk om. En daar lijkt nu in een wat bredere zin overeenstemming over te zijn. Daar hoeft u het niet mee eens te zijn. Dat is helder. Ik weet niet waar precies overeenstemming bereikt is. Dan zal ik de enige zijn. En nee. dan neem ik dat ook zo op. Uh, ik heb geprobeerd de non-verbale signalen wat te interpreteren. Toen uiteindelijk het laatste uh, restje van de vraag en antwoord tussen meneer Hemsen en mevrouw Vrij plaatsvond. Daar baseer ik even op wat ik net heb gezien. Maar voordat we gaan stemmen kan er even een samenvattend rondje worden gedaan. Want het moet wel duidelijk zijn dat u weet waar u over stemt. Ja? Ik wil eerst even het rondje afmaken. Meneer Algebali zwaait. Ja, voorzitter. Het is namelijk een, een uh, verhelderende vraag aan de wethouder... En, en misschien wel aan de indiening van de motie. En een vervolg op de vraag die de heer Mettes net stelt. Um, want wie gaat dit betalen... Want als wij het Rijk gaan vragen en de provincie van, we willen een kwartier maken, noem het, noem het, geef het een beetje een naam. Uh, die gaan tegen ons zeggen, maar ja, vinden we leuk, aardig, maar dat moet u betalen. Uh, hebben we daar middelen voor? Hoe gaan we het dekken? Het is eigenlijk dezelfde discussie met de hondenbelasting. Ben wel benieuwd naar, naar het antwoord daarop en, en hoe, de, hoe het college hier naar, naar kijkt. Het heeft natuurlijk wel met geld te maken, zeker als we een zwaar gewicht als het lobbyist willen. Dat, dat, dat kost geen tien uh, cent. Dat klopt. Is dit de enige vraag die nog even uh, geresteert? Want de wethouder heeft net iets over uh, dat dat geld gaat kosten gezegd. Wenst een van de raadsleden daar nog op te reageren? Meneer Hermsen en meneer Baber Wilson. Ja, ik, het, het... ik zal proberen zo kort mogelijk antwoord te geven. Maar ja. ik kan me zo voorstellen dat een lobbyist zichzelf altijd uitbetaalt. In de zin van dat, dat die financiering natuurlijk kan komen uit zo'n gemeentelijke mobiliteitsregio, de MRA-regio, alles wat daarbij hoort. Dus ja, wie moet dat betalen? Dat laat ik verder ook gewoon over aan, aan degene die hem uiteindelijk uitvoert en invult. Want het is een beetje koffiedik kijken zeg maar, wie hem uiteindelijk dan zou moeten betalen als het dan, dan niet zeg maar, zo'n successtuk kan worden dat iemand zich daarmee ontzettend in de kaart speelt en daarna allerlei banen krijgt. Kan ik me zo voorstellen dat het ook goedkoop kan. Ik, uh... Maar dat is de suggestie die we al eerder hebben meegegeven. Dus daar haal ik van zetten. Goed. Meneer Baber Wilson. Voorzitter, wat natuurlijk wel van belang is, dat is wie gaat wie aanstellen. En in de motie is het zo dat daar heel duidelijk de provincie en het Rijk toe wordt opgeroepen. Maar in de reactie van de wethouder hoor ik iets anders. Dat is namelijk dat standvoerder dat zou gaan doen. En ik, ik weet niet of dat nou zo'n verstandige zaak is. Ik denk dat je het gewoon moet laten op de schaal waarop het thuis hoort. Gezien ook het belang van degene die op die schaal zitten om daar iets aan te doen. He, dus ik, uh, op het moment dat je dus ziet dat er, dat er een grote schaal in een groter verband uh, aandacht aan moet worden besteed aan dit punt, dan moet je ook een beroep doen op de verantwoordelijkheid van de betreffende overheden om daar ook in te voorzien. En dan moet je dat niet, denk ik, naar je toe trekken, is mijn idee. Voorzitter, als ik een suggestie mag doen. Ik denk dat iedereen, elke partij ongetwijfeld nu al zijn mening heeft gegeven. Als ik de motie zo hoor, dan zeg ik van laat hem dan zo staan zoals die is. Brengen we dat in stemming en dan gaan we daarna voort met uh, de rest van de agenda. Voorzitter. We gaan nog heel kort meneer Hendricks het woord geven aan meneer D. Heel kort. Meneer Hendricks. Ja, want als ik het goed begrijp gaat de motie gewoon ingeniet worden zoals die nu op papier hier staat. Dus niet met de wijzigingen dat... Nee. Nou en dan ben ik wel van mening dat de Crux toch zit in dat zinnetje... Uh, in contact treden met de provincie Noord-Holland en het Rijk... om hen te vragen, een commissaris aan te stellen... om hen te laten onderzoeken op welke wijze die taak het beste kan worden gedaan... om hen te laten onderzoeken welke taak en bevoegdheid dat moet krijgen... en dan komt het inderdaad neer op het weggeven van de regie aan het Rijk en de provincie... die allebei niet uh, zaten te springen om nou heel veel geld uh, daaraan uit te geven. En dan ben ik bang dat we het Rijk en de Provincie gaan vragen om een lobbyist aan te stellen... om bij hen zelf te lobbyen. Nou, ik, ik zie me niet voor, voor me dat zij dat gaan doen. Dus in die zin is het ook de, de toelichting... die ik van meerdere indieners heb gehoord... Uh, wel strijdig met de motie zoals die nu hier ligt. Want Goed. dat komt wel degelijk door dat zinnetje neer... op het weggeven van de regierol, En dat maakt het een motie die... Uh, ja, nooit in het zand voor het belang kan zijn. Er zit een professionele gemeente die dit doet. We hebben daar al extra capaciteit voor ingehuurd om die... Uh, om dit project te, te trekken. Er zit een professioneel circuit, er zit een professionele Formule 1 organisatie. Die acht ik prima in staat om dit te regelen. En dan staan lobbyisten of wat dan ook voor nodig is, zie ik graag van het college dat voorstel tegemoet. Uh, want die argumenten snap ik allemaal best, dat dat voor Zandvoort ook te groot is om overal die ingangen te hebben. Maar deze motie zoals het nu staat, is het weggeven van regie aan provincie en Rijk. En dat Dank is niet wel, in ons belang. Meneer Deen. Ja, ik, ik, mijn opmerking lag een beetje in het verlengde van, uh, van de heer Hendricks ook. Kijk, de, de angst is natuurlijk een beetje dat als je een lobbyist inhuurt, ja. laat huren of wat even aan laat stellen door het Rijk en de provincie, dat die voor het Rijk en de provincie aan de gang gaan. Dat kan ik me wel een beetje... Dus de heer, de heer Herms heeft net ook een andere suggestie aangegeven die volgens mij dan beter... Ook voor de wethouder. Want ik, ik merkte dat zij daar ook een beetje uh, zorg om had. Dat we niet iemand aanstellen die eigenlijk dan nog verder van ons afkomt staan. En niet de zijn belangen dient. Kunnen we daar nou niks op vinden met z'n allen. Dat dat in één zin even hersteld wordt en klaar. Dat was voorzitter, de interruptie dat was volgens mij gedaan. Maar toen heeft de heer Hermsen die wijziging weer ingetrokken. Zodat het weer de oorspronkelijke versie is. En dat ontlokte de reactie van net. Mevrouw van der Veld. Ja, ik hoop dat ik de oplossing gevonden heb. Als je namelijk bullet 2 naar boven haalt en dan dat doet achter verzoekt het college om... ...en daaronder op korte termijn in contact te treden en dan de rest... ...dan krijg je een totaal ander iets. Dan betekent het nog steeds dat je dus wel vraagt aan de provincie of het Rijk... ...of zij iemand weten die die taak zou kunnen verzorgen voor ons... En daar vraag je dus, verzoek je dus ook met tevens het college, omdat je het dus naar boven hebt gehaald, te onderzoeken op welke wijze, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Volgens mij ben je dan de angel kwijt die uh, bij de heer Hendricks uh, zit. Maar... Dit is een suggestie, meneer Hemsen, u heeft het stuk ingediend. Voorzitter, ik denk dat de suggestie die uh, mevrouw van der Veld uh, levert... op zich, wat mij betreft, uh, wat mij betreft ook uh, goed is. Uh, door te, uh, om te wisselen dat de prioriteit meer op het onderzoek zal zitten. En daarna dat aan te stellen, zeg maar, waaraan de belangen... zoals ik al de suggestie had gedaan, uh, aan te stellen om de belangen van Zandvoort... Zo, zo, zo, en zo snel mogelijk dit formule 1 ski en aankomende mobiliteitsvraagstuk op te lossen. Dan heb je de Zandvoortse belangen meegenomen... Losstand van het feit dat niemand al om Zandvoort heen kan... ...dat het daar het evenement wordt gehouden. Dus wat mij betreft is het echt om het even. En okay. ik denk dat we ook wel lang genoeg gepraat hebben over de discussie... ...en ik denk op zich ook wel dat het opgelost was geweest... ...op het moment dat de wethouder mijn suggestie om input te leveren... ...gewoon had ge omarmd op we dat moment. We praten nu alweer weer aan de slag Zeer zeker, maar daar ja. draait het wel om in dit geval. Mevrouw Verheij, wat vindt u van deze laatste variant namens het college... Um, ik heb daar wel wat zorg om. En wel om twee redenen. Eén, um, uh, het onderzoeken en het lobbyen bij, bij Noord-Holland en het Rijk. Om hen te vragen een kwartiermaker of een uh, commissaris aan te stellen. Kost ook uh, natuurlijk tijd en geld en capaciteit. ook. En, en dat staat dat op um, een gespannen voet. En nogmaals, he, als je het hebt over de Formule 1 en ook kijkt... En naar de reacties van de verschillende overheden. Um, ja, dat, dat, de, de, Iedereen vindt het een mooi evenement... en wil het graag ook um, ontvangen. Maar het Rijk heeft wel gezegd... bijvoorbeeld, wij gaan het faciliteren... maar die subsidie die, die krijgt uh, um, het circuit niet. Dus er zitten financieel uh, mogelijk wel andere belangen. Ja, ik zeg daarbij mogelijk. Dus, dus dat, dat is eigenlijk wel in de kern wat mij ervan behoudt... Om die, om die rol eh, dan ook bij provincie en rijk eh, neer te leggen. En, eh, omdat er, ja, vanwege die verschillende belangen. En het alleen het omdraaien, ja, dat, dat verandert de essentie eh, niet. niet. En nogmaals, hè, dat, daar leek aanvankelijk ook wel, een, uh, daar leek wel gedragen... Uh, Um, ...dat leek gedragen te zijn, laat ik zo zeggen. Um, als u zegt... Um, ...college, wilt u kijken uh, wat een... He, ...want uh, qua comfort ook qua kosten... Um, ...wilt u kijken bijvoorbeeld wat het kost om een lobbyist uh, aan te stellen... ...wilt u kijken... Um, ...of wilt u misschien zelfs gewoon aan de slag met een, uh, uh, een lobbyist... ...mogelijk betaalt hij zichzelf inderdaad uit... ...of kunnen we daar een, een voorziening uh, in leven... Um, ...in treffen bedoel ik, dan kan ik daarmee leven. Maar um, ja, met, met deze zin, uh, met name die eerste passage, daar heb ik gewoon uh, moeite mee. En uh, nou, mogelijk kunnen we, want ik heb wel het idee dat we dicht bij elkaar uh, zitten, om het zo maar uh, te zeggen, um, tussen beide intenties... Um, Kijk ook de voorzitter aan, misschien kunnen we heel kort schorsen om, om even een goede tekst ervan te maken. En anders misschien met dat u zegt, nou, euh, met de invulling die, die, da, die u daaraan geeft, wethouder, dan kan ik daarmee leven. Maar dat is dus wel een wat andere invulling en dan specifiek ten aanzien van de rol van de provincie en het Rijk. Meneer Bauer-Gülsen. Voorzitter, mag ik een suggestie doen, misschien is het een oplossing. Te onderzoeken, na nou dat de, de eerste zin, dat lees ik ook op even. op korte termijn contact te treden met provincie Noord-Holland en het Rijk om hen te vragen, te onderzoeken op welke zij, op wijze zij binnen hun verantwoordelijkheid kunnen bijdragen aan de organisatie van, het, van de Formule 1. Ja, de, de, de, de, ik, zeg het, ik zeg het wat kort door, te kort door de bocht. Uh, aan, de, aan, de, aan de gevolgen voor de mobiliteit, onder andere van het organiseren van de Formule 1. Ik, uh, Voor mijn gevoel loopt hij steeds weer een andere kant op. Ik, uh, ik, zie, en, ik, zie... Uh, ik zie al uw inzet om eruit te komen. Uh, en ik zit zelf even te twijfelen of ik een, een suggestie ga doen namelijk... Eh, omdat hij een beetje heen en weer gaat. De wethouder heeft gezegd: even heel kort door de bocht, alles wat lobbyisten betreft inzetten, eh, ga ik onder, wil ik gaan onderzoeken en dergelijke. Maar de vraag is of we hier de crux daarmee goed hebben. Want ik hoorde net daar andere zaken over. Ik, leg, ik geef u maar terug wat ik hoor. En eh, ik heb daar niet gelijk een oplossing voor. <grijpye> Voorzitter, ik heb een suggestie gedaan voor een ordevoorstel. En ik ben niet... Ik uh, heb gezien suggestie de tijd suggestie ook... gedaan voor ja, ordevoorstel. was de, de motie zo te laat en hem in stemming te brengen. En misschien is oh. dat handiger okay. om dat gewoon te doen. Goed. Nou, dus uw motie, dat is ook helder. Uh, dat respecteer ik dan. Dat een Het is altijd uh. belangrijk om dit zo te laten. net helder. Mevrouw Verheijen. Hoor ik... Uh, Meneer Bluis, u heeft niet het woord en we zijn hier gewend om via de microfoon te praten. Mevrouw Verhey, wilt u een schorsing of niet? Um, mag ik één um, finale suggestie doen en indien dan uh, daar behoefte uh, aan is, uh, dan kunnen we schorsen. Uh -huh. Nogmaals, he, met overwegingen en dergelijke, daar, daar, daar, daar zijn we het allemaal mee eens. Het gaat even met name om het verzoek aan het college. Dan zou ik eh, willen voorstellen... en dan, dan lees ik het maar even voor zoals ik het eh, eh, zou willen voorstellen. Verzoekt het college om... op korte termijn een commissaris, registreur of kwartiermaker tussen haakjes lobbyist aan te stellen... om zo snel mogelijk dit met formule 1 snelheid op ons afkomende mobiliteitsvraagstuk op te lossen... en te onderzoeken op welke wijze de mobiliteitsregisseur deze taak het beste kan volbrengen. Dan hebben we de provincie Noord-Holland en het Rijk als het ware uitgehaald... en mogelijk is dat een manier om onze belangen, onze wederzijdse belangen tot elkaar te brengen... Um, dan zeg ik het, ik hoor ook uh, collega's zeggen, hè, dit is een heel belangrijk onderwerp uh, waarover we, um, uh, uh, ja, om het even zo tussen neus en lippen door, dat zijn mijn woorden, uh, te besluiten. Um, dus ik denk dat het goed is uh, om, om kort te schorsen, om zeker te weten dat de tekst er een is waar de partijen zich in kunnen vinden. Uh, mochten we daar over een minuut of uh, vijf niet uit zijn, dan... Uh, zou dat jammer zijn, maar dan, dan gaan we stemmen, ja. Oké, okay, de, de crux is dat dan eigenlijk de inleidende zin uh, wordt geschrapt... en dat het woord lobbyist wordt toegevoegd. En het is volstrekt helder volgens mij, dat blijkt al uit het de debat... dat dan die zwaarwichtige persoon ook met het Rijk en de provincie in gesprek gaat... Want dat is een evident iets, dat hoef je niet per se op te noemen. Meneer Hermsen, ik kijk u wederom aan. Wilt u een korte schorsing om over hierover te hebben of hakt u de knoop door? Voorzitter, ik ben niet iemand van machtspolitiek, of zoiets dergelijks. Ik ben ook de moeilijkste niet, maar wat we hier vanavond gebeurt vind ik wel heel erg storend. En ik denk dat het met name wel belangrijk is om nu het signaal af te geven aan het college... dat eigenlijk dit gewoon veel te lang duurt, dit soort zaken. De wijze van communicatie ook gewoon uitermate slecht is op dit onderwerp. Meneer Hemsen, ik, ik ga wel verder en dan wil ik gewoon graag deze motie indienen. Want eigenlijk vind ik dat dit veel te lang duurt ook in de, in met de suggestie die gesteld wordt. Um, ik, ik had net ook al gezegd dat ik daar aan eerste instantie ook al mee akkoord kon gaan... En dat bleek dus niet het geval te zijn. Want dan kwam er weer een wijziging zeg maar, van de wethouder als zodanig. Dus ik zie niet zozeer in waarom we dan nu nog zouden moeten oppassen. En als dat betekent zeg maar, dat de motie hem niet haalt, dan heb ik daar ook vrede mee. Maar dan heb ik in ieder geval alles eraan gedaan om te zorgen dat deze motie doorkomt. Uh, voorzitter, wat mij betreft, en dan zal het doekomt nu de derde keer. Wat mij betreft mag die motie gewoon in stemming gebracht worden, voorzitter. Meneer Kramer. Ik vraag een korte schorsing aan van twee minuten. Goed. Wij schorsen... Een paar minuten. In zekere zin. Ze noemen mij wel, meer dan eens. Dames en her heren, ik heropen de geschorste vergadering. U daagt mij uit. Uh, en in de schorsingsronde is uh, een volgend voorstel besproken. Er komt dan te staan, verzoekt het college om. En dan de zin die begint met op korte termijn tot vragen wordt geschrapt. Dan houden we de eerste bullet over en daar wordt toegevoegd naar kwartiermaker, haakjes openen, lobbyist, haakjes sluiten. De tweede bullet blijft zo staan en er wordt een derde bullet aan toegevoegd op korte termijn ook met het Rijk en de provincie in contact te treden hierover. Dat is de crux. Ik ga het opnieuw doen. Ik ga het opnieuw doen. Heeft u de motie voor u, meneer Metters? Verzoekt het college om. En dan de zin op korte termijn tot vragen schrapt u helemaal. Makkelijker kan ik het niet maken. Dat hele stuk gaat eruit. Ja? Dan ziet u bij de eerste bullet een commissaris, regisseur of kwartiermaker, haakjes openen, lobbyist, haakjes sluiten. Dat is wat ik toevoeg. De volgende bullet kan zo blijven staan. Dan voeg ik een derde bullet toe. Betrokkenen gaat op korte termijn hierover contact leggen met het Rijk en de provincie. Voorzitter. Ben ik duidelijk ja. genoeg? Meneer dan bent u duidelijk genoeg en dan kan ik akkoord gaan met deze motie met de toezegging van de wethouder dat het niet iemand is nu van de bestaande organisatie. Nee, nee, en dan nee, ben nee, ik bijbereid nee. om deze wijziging ja. toe te passen. Dat is helder. Nee, maar ik wil wel even duidelijk ja. zeggen. Uh, uh, nee, dit gaat over het proces en de manier waarop het gaat. En dan moeten we met z'n allen nog eens goed over terugblikken over het feit hoe wij hier geïnformeerd worden als raad, als zodanig. En ik neem daar echt even het woord voor, want ik vind het eigenlijk best wel schandalig. Ik, weet ik dat vind ik het, het hoor, te laat. Maar, nee, het is niet te laat, ja. voorzitter. Want het gaat hier in essentie om het proces. En u geeft eigenlijk, en als ik u dat dan mag terugkoppelen zeg maar in uw laatste raadsvergadering. Het college, hier veel te veel ruimte, nadat er al drie keer een proces, uh, procesvoorstel is gedaan. Dat wil ik u even meegeven. Bedankt voor de feedback. Heeft iemand nog vragen? Meneer Elgebali. Nogmaals vraag, wie gaat het betalen? En dat is geen lullige vraag. Als je gaat kijken naar... naar heel... Nee, nee, nee die, die vraag is al een paar keer gesteld, meneer Algebali. Nou, ik wil dan... Het is een legitieme vraag. Ja. We hebben het de hele avond over geld gehad en over wie gaat dat betalen. Ik en nu komt het een keertje niet uit. En dan hoeven we er geen dekking te zoeken. Ik, het is echt... Nee, er is een antwoord gegeven, indicatief weliswaar, zowel door meneer Hermsen als deels door de wethouder. En dat houdt ook een beetje verband met de context dat de druk zit op zaken. Dus er kan inderdaad geen gericht bedrag worden genoemd, dat klopt. Ja. En het is ook een motie, dus het college gaat ermee aan de slag. Mevrouw Verheij, nog behoefte aan een reactie? Uh, ik kan mij uh, vinden in de door u voorgestelde tekst, uh, voorzitter. Goed. Dank u wel. Dan brengen we de gewijzigde motie die ik als laatste heb voorgedragen... met de aanvulling van meneer Hermsen ter zake... de kwaliteiten en uh, vaardigheden van de kwartiermaker-slash-lobbyist... Die heeft hij uh, uh, net genoemd en die zijn toegezegd. Instemming. Bij hand opsteken. Wie is voor deze gewijzigde motie? Bij hand opsteken. Voor zijn de fracties van Oudere Partij Zandvoort, Partij van de Arbeid, GBZ, PVV, D66. Met mevrouw Geurensson en meneer Hendricks. Wie is tegen deze motie? Tegen zijn de fracties van GroenLinks, het CDA... En meneer Drommel. Meneer Berg, korte stemverklaring. Eh, ik deel de mening van meneer Hermsen dat ik ook wel informatie mis wat uh, met de projectmaker die we Dank al in u maat wel, hebben aangenomen. meneer Berg. Meneer Drommel, u wilde een stemverklaring? Ook oh, excuus, dacht ik. Volgens mij is de motie dan aangenomen. Voorzitter, ik, ik zou wel een stemverklaring willen afleggen. Meneer Algebali, kort. Ja, ik uh, vind het proces zoals dit is gegaan echt uh, verre van de, de schoonheidsprijs verdienen. En ik vind het ook heel erg jammer dat, uh, dat we niet echt het debat over dit, uh, dit punt hebben kunnen voeren. Dank u wel, meneer Gebali. We gaan naar het volgende agendapunt. En dat is bekrachtiging, geheimhouding, document, business case, huisvesting, gemeente Zandvoort. In eerste termijn, wie wil daarover het woord? Het is een procesvoorstel. Niemand? Portefeuillehouder houden behoefte om te reageren? Ik denk het niet. Dan gaan we naar het stemmen over dit raadsvoorstel... Wie is voor het raadsvoorstel bekrachtiging? Bij hand opsteken. Wie is voor? Voor zijn de fracties van de VVD, D66, de PVV, GBZ, GroenLinks, het CDA en de Partij van de Arbeid. Wie is tegen? De fractie van Open Z is tegen. Daarmee is het voorstel aangenomen. Voorzitter, stemverklaring alsjeblieft. Meneer Kramer, korte stemverklaring. Tegen vanwege het feit dat er dermate veel projecten zijn waar geheimhouding op zit... ...dat ik niet meer weet waar ik over kan praten met de burger. Dank u wel meneer Kramer. Meneer Hemsen kort stemverklaring. Eens met wat de heer Kramer zegt. Dank u wel meneer Heimsen. Um, wij gaan naar het volgende agendapunt. Volgens mij is dat de motie asfaltering fietspad... Wie van de fractie gaat dat inleiden? Meneer Van Marlen. Vooraf eventjes uh, uh, toch even over de zaken en de gang van zaken. Want uh, het is de tweede keer dat deze motie op de agenda staat. In januari hebben we een motie ingediend voor de verbetering van het fietspad. Ten behoeve van de bewoners van Nuinikum, Unaniem aangenomen. Met het verzoek om te asfalteren. ...met het verzoek om dit in overleg te doen met de bewoners. De wethouder vertelde gelijk tijdens de raadsvergadering dat dingen heel snel kunnen gaan... ...en hij er gelijk mee aan de slag, aan de slag ging met landen. We hebben de contactpersonen van de bewonerscommissie gemaild... ...zodat de juiste en de beste en de passende oplossing met hun konden worden afgestemd. Twee maanden later. Ik was alweer bezig met het schrijven van de Griffie over wat men verstaat onder heel snel. Want er was nog niks gebeurd. En precies op dat moment kreeg ik een telefoontje van een ambtenaar dat men ging beginnen aan de werkzaamheden. Keurig en blij verrast was ik over de proactieve communicatie. Ik heb de bewonerscommissie van uw Unicum een taart gebracht en getoost op de komende verbeteringen. En fijn om die mensen echt blij te maken en te zien hoe ze dit beleefden. Toen kwamen de werkzaamheden en die verraste mij. Want ik heb het persoonlijk met eigen ogen gezien en ik heb staan kijken. Er werden wat tegels uitgehaald, wat zand erbij gelegd en dat was alles. En het bleek ook alles na een tijdje. Vervolgens is de teleurstelling van de bewoners van de Unicum wederom geuit en is de pers erbij gehaald. Waarschijnlijk uit pure wanhoop en onmacht. En ik voel me daar heel slecht bij. Dan lees je in de krant dat ook de wethouder Berendsen ook langs is geweest en vertelt dat het aan de raad is. En dan denk ik, aan de raad? Aan ah want was die motie in januari niet duidelijk genoeg? En durven we dan niet eigenlijk te zeggen dat we het te duur vinden of niet willen investeren? Wees dan duidelijk, kom op zeg. Hoe helpen we nou die mensen die vanwege fysiek ongemak niet kunnen rijden op dat fietspad... en daardoor een gevaarlijke spookrijroute naar het dorp aanvaarden? Dan is een vraag gesteld aan het college, begint men over onderhoud of vervroegd onderhoud... Dat, dat die aanpassing nota 35.000 euro heeft gekost. Allemaal bijzondere antwoorden, maar niets, maar dan ook niets wat lijkt op de antwoorden uit de vraag om die motie uit te voeren. En als je dan schriftelijke vragen stelt over de uitgaven van 35.000 euro, dan wordt het opeens akelig stil en dan krijg je zelf nog een belletje van de griffie of je er wel die vraag moet stellen. Als dit de uitvoering is van het college, van een motie, dan begrijpt u dat ik wantrouwend en argwanend word. Want als we nog niet eens een fatsoenlijk fietspad kunnen aanleggen, dan maak ik me ook wel zorgen over de andere projecten. Graag asfalteren, en het liefst voor het eind van het jaar. Wilt u dat ik de motie voorlees? Jazeker, want u heeft een inleiding gehouden die niet in de motie is terug te vinden. Nee. Constaterende dat bij de gesprekken die wij hebben gevoerd met bewoners en medewerkers van Unicum... wij wederom de dringende vraag hebben gehad van maatregelen te treffen op het fietspad op de Zandvoortsalaan. Aan de noordkant van het fietspad liggen vele stoeptegels ongelijk, waardoor er met invalide vervoer voor velen bijna niet te rijden is. De zuidzijde is wel geasfalteerd en de bewoners van de Unicum gaan nu vaak via die kant naar Zandvoortcentrum en gaan dus een stuk spookrijden. Ze doen dit voor hun gezondheid vanwege fysieke ongemakken... de trilling vanwege de stoeptegels. Maar de veiligheid is hier wel in het geding... van zowel zichzelf als de fietsers en de mogelijke brommers. Tevens constaterende dat... de motie over de verbetering van het fietspad... op 29 januari unaniem is aangenomen... en verbetermaatregelen in het voorjaar zijn uitgevoerd. De verbetermaatregelen de maatregelen geen doel hebben getroffen... en niet afdoende zijn gebleken... Er nu dus wederom regelmatig gevaarlijke situaties ontstaan. Overwegende dat het een taak en een verantwoordelijkheid is van de gemeente om de veiligheid van de voetgangers, fietsers en bewoners van de Unicum te waarborgen. En onveilige situaties voorkomen moeten worden. Tegemoetkomen moet worden aan het zich kunnen verplaatsen aan de bewoners van de Unicum over de Zandverslaan naar het centrum. En het asfalteren van het onbrekende stuk fietspad een sterke verbetering is. We roepen het college op zo spoedig mogelijk het fietspad op de Zandvoortse Laan te asfalteren en dit te financieren uit het meerjaren onderhoudsprogramma. Namens D66 GroenLinks en PvdA. Meneer Van Marlen, zijn er vragen ter verduidelijking? <kwijden> nee? Wilt u eerst een rondje debat of zegt u eerst de portefeuillehouder maar aan het woord? De eerste portefeuillehouder. U mag de microfoon uitzetten, meneer Van Marlen. ik dat doen. Dank u wel. Wethouder Berensen, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik kan hier kort over zijn. Want ik moet eerlijk zeggen dat de manier waarop ik be bejegend word, dat is niet mijn stijl. Maar het is niet, helemaal niet anders. Ik heb naar aanleiding van de eerdere motie die is ingediend, hebben we gekeken van wat is dan precies aan de hand... En we hebben, eh, zeg maar, we hebben hier duidelijke afspraken over zeg maar, hoe bepaalde wegen worden ingericht. En dat is een bepaald ambitieniveau. En dat ambitieniveau, dat heb ik niet vastgesteld, maar dat heeft u als raad vastgesteld. Ik denk dat het nog wel even goed is om dat even te memoreren. Dat heeft u als raad vastgesteld. En dat ambitieniveau is zeg maar ambitieniveau Noor-B. Dat staat allemaal keurig netjes in de nota openbare ruimte, staat dat vastgelegd. Als u vindt dat u daarvan af moet wijken... Dan moet u dat doen en dan kunt u mij dat aangeven en dan gaan we dat uitvoeren. Naar aanleiding van de eerdere opmerking en de eerdere nota hebben we gekeken van wat is het ambitieniveau. Er is door de directie van Spanelanden is er contact opgenomen met de Unicum, het management van de Unicum. En daar is gevraagd van uh, wat is het precies. Nou, er kwam eigenlijk een soort reactie. Maar dat heb ik niet van mezelf, want ik was daar niet bij van volgens ons is alles redelijk oké. Okay. Maar toch zijn we daar aan het werk gegaan. En Dat is dus op het niveau gebracht zoals wij dat met elkaar hebben afgesproken. En nogmaals, als u vindt dat het anders moet, dan hoor ik dat graag. Dat staat los van de situatie zoals die daar is. En die vind ik ook op zichzelf een beetje vreemd. Aan de zuidkant is die helemaal geasfalteerd. Aan de noordkant... Dan heb je vanaf eh, zeg maar Bentveld heb je een stuk asfalt, dan heb je bij het Wok-restaurant een stuk tegels, dan zie je bij de rotonde weer asfalt, dan heb je daarna weer tegels en daarna heb je weer vanaf de Unicum heb je, zeg maar, eh, asfalt. Eh, waarom dat zo gedaan is, dat weet ik niet. Misschien dat ik dat nog eens na ga pluizen, maar dat is wel de feitelijke situatie. Ik heb naar aanleiding van eh, zeg maar, de verder de publicatie heb ik zelf eh, zeg maar, meneer Rob, noem ik hem maar even, opgezocht. En ik begrijp zijn zorg. En ik begrijp ook zijn probleem. Ik kan me ook voorstellen als je zeg maar, in die rolstoel zit en je gaat met een redelijke hoge snelheid, wil je daar zeg maar, over dat fietspad heen jakkeren, dan, dan, dan, dan, dan, ja, dan zit je niet lekker in die, in, die, in die stoel. Maar als je dan zegt van het is een levensgevaarlijke situatie, dan zeg ik van nee, dat is niet zo. Die levensgevaarlijke situatie wordt opgezocht door mensen die aan de andere kant van de weg gaan stijgen en daar zeg maar fietsers en bromfietsers tegenkomen. Dat is niet verwijtbaar aan de gemeente, dat is hoogstens verwijtbaar aan de mensen zelf. En in die zin heb ik echt wel moeite met, deze, met die, deze motie. Niet met datgene wat op het laatste staat, want ik heb inmiddels mijn stafafdeling al opdracht gegeven om na te kijken van eh, wat zijn precies de kosten en kunnen we dat... Uh, zeg maar in de najaarsnota ofwel in de begroting 2020 regelen... om dat geld te beschikken te, hou, te, uh, te krijgen om dat te realiseren. En als u vindt dat u zeg maar, een uitzondering moet maken en dat nu moet gaan assolteren, dan zult u mij niet op uw weg vinden, want ik vind dat prima... maar dat is dan wel een beslissing en een bevoegdheid die aan de raad is... en niet aan het college. Ik dank u wel. Weethouder Berense, dat is duidelijk. En ook het speelveld en de rollen en verantwoordelijkheden... Wie wil in tweede termijn? Meneer Drommel, eerste termijn. Dat is waar, u heeft de zin in. Nou, dank u, Wellicht heeft u in één termijn ook voldoende. Begrijp ik dat de wethouder nu eigenlijk al een toezegging doet... ...dat hij gezien ook die wisseling tussen tegeltjes, asfalt, tegeltjes, asfalt... ...dat we oplossen en willen asfalteren. Echter, hij heeft er enige weken, misschien een paar maanden voor nodig. U heeft een vraag aan de portefeuillehouder. Ik heb mijn stafafdeling gevraagd om in ieder geval het een en ander uit te gaan zoeken of dat kan en wat de kosten daarvan zijn. Nou die kosten die zijn begroot op een bedrag van ik geloof iets van 200.000 euro even grofweg. Eh, er is alleen wel aangegeven dat eh, we moeten nog even in beeld brengen of daar leidingen onder liggen en wat dat eventueel voor gevolgen heeft. Of wij die leidingen dan zouden moeten verleggen niet onder het asfalt maar zeg maar onder het, onder het tegelpad eh, wat ernaast ligt. Dus ik moet wat dat betreft nog een slag om de arm houden. Het kan het kan wat goedkoper zijn, het kan wat duurder zijn, ik ben geen wegenbouwer, maar dit is wat mij in ieder geval verteld wordt. En ik heb dus zeg maar, om concreet op uw vraag een antwoord te geven, ik heb mijn stafafdeling al gevraagd om, te kijken, om daarna te kijken en met een oplossing te komen. Alleen ik moet wel het geld hebben, eh, dus dat was mijn bedoeling om dat ofwel te regelen in de najaarsnota ofwel in de begroting 2020. Helder. Een toezegging dus. Daar ben ik mee bezig en dat kunt u zien als een toezegging wat mij betreft. Meneer Kramer vraagt de verduidelijking of eerste termijn? Gaat uw gang. Is die 200.000 euro, stel dat 200.000 euro, worden die geactiveerd? Uh, dat is techniek en dan kijk ik even... ja. Ja. ja. Goed. We zitten nog steeds in de eerste termijn. Wie van u wil in de eerste termijn het woord? Mevrouw Van der Veld. Ja... Um... Zeer sympathieke motie. Het is inderdaad een probleem. Ik uh, weet er alles van. Ik liep daar altijd met mijn moeder over dat nou ja, het voetpad. en Dat moest dan wel, want het fietspad was namelijk net zo erg. Tegenwoordig met mijn schoonmoeder in de rolstoel. Alles rammelt alle kanten op. Um, het is zeker nodig. Het is ook iets waar ik, waar ik ook al eerder aandacht voor heb gevraagd. Zeker toen uh, de straat opengemaakt was uh, vanwege de leidingen. En de stoep toen weer dichtgegooid was, nou, dat, dat was gewoon niet te doen. Ik vraag me af, um, we hebben het over leidingen eronder. Um, er, er loopt sowieso een riool, dat weten we natuurlijk. Wanneer is die aan vervanging toe? Valt er daar een combi te maken? Want naar mijn weten is dat deel namelijk tegelijkertijd met de Zandvoortselaan onder de bomen gedaan. En dat is naar mijn mening iets van twaalf jaar terug of zo. Ik, ik denk dat het best wel een dingetje is om, om naar te kijken, want die twee ton, daar schrik ik best wel van. En ik zou ook wel, nou, ik denk dat ik zelf ook maar ga onderzoeken of dat wel twee ton is. Want voor zo'n smal stukje, 800 meter, ik vind het nogal een bedrag. Maar goed, eh, daar wil ik het even Goed, praten. dat is helder. Iemand anders in eerste termijn. Meneer deen. Ja, dank u voorzitter. Ik denk dat ze allemaal wel het belang inzien en ook allemaal welwillend zijn in deze. Ik hoor wat de wethouder zegt, dus ik stel voor om dat gewoon even af te wachten, de exacte kosten en uh, dit als een toezegging uh, gewoon aan te nemen. Bedankt. Dank u wel meneer Deen. Iemand anders?